De is met harde klap tegen de kade in Amsterdam-Noord aangevaren. te beuren. De zes passagiers die gewond raakten zijn door de klap op het dek ten val gekomen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Sinds het begin van het voetbalseizoen zijn tientallen voetbalteams en spelers geroyeerd... omdat ze geweld hebben gebruikt op of rond het veld. Sinds september gelden strengere regels van de KNVB... om het geweld tegen scheidsrechters, spelers en publiek aan te pakken. De KNVB wil met de strenge aanpak het imago van de voetbalsport verbeteren. Dit seizoen zijn al 37 teams geroyeerd en 29 voorwaardelijk uit de competitie gehaald. Een politiecommissaris van het Korps Rotterdam-Rijmond is door de rechter veroordeeld voor het rijden onder invloed. Hij moet 950 euro boete betalen en heeft een rijontzegging gekregen van 8 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De rechter vindt dat de commissaris beter had moeten weten en tijdens de jaarwisseling niet met drank op achter het stuur had moeten gaan zitten. Maar de rechter liet ook meewegen dat de commissaris al ergens gestraft door alle media aandacht voor de zaak. De straf is daardoor iets lager uitgevallen dan het openbaar ministerie had geëist. Het disciplinair onderzoek tegen de Rotterdamse commissaris loopt nog.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. Waarom is een vogelverschrikker altijd als man gekleed? Ja, het is inderdaad onmogelijk om een vogelverschrikster neer te zetten. Dat is helemaal verkeerd. Ik heb een een boer gekend ik zeg niet een boer een boer heb ik gekend en die had een vogelverschrikker als vrouw aangekleed nou als een koeren was platgetrapt. <lacht> want uh, alle boeren uit de omtrek uh, kwamen erop af uh, toen heeft hij er een oude vrouw van gemaakt maar, maar dan was het in de buurt een bejaarde centrum. Nou, toen heeft hij er wat kleine vogelverschrikkertjes omheen gezet. En toen begrepen de mensen dat iemand ze was voor geweest. Bij een mannelijke vogelverschrikken heb je die moeilijkheden natuurlijk niet. De vrouw in de omtrek die denkt, die komt wel hier. Je moet er bij een vogelverschrikker ook weer niet overdrijven. Ik heb een boer gekend die had... <lacht> zo'n afschuwelijke vogelverschrikker... dat het koren uh, uit schrik niet wil opkomen. Dat <lacht> een boer en daarnaast die verviel werd tot het andere uiterste... die maakte een veel te lieve. En toen heeft hij zijn vrouw daar een tijdje neergezet. En dat hielp. <lacht> <lacht> Mensen kwamen niet eens om het te maaien mijn vader had een stuk grond in de Betuwe daar pikte vogels ook alles weg er heeft hij om de meter een vogelverschrikker gezet en daar is ook niks opgekomen er was veel te veel schaduw kijk dat zijn allemaal moeilijkheden die je op dit gebied hebt en ik heb zelf een vogelverschrikker in de tuin opgericht veel moeite en kosten dat heb ik gisteren aan mijn vriend laten zien en die zei nou, het lijkt sprekend, maar vind je het niet een beetje opschepperig? Ja, ja. Ja. ja, je zal me niet van God van die houden. Dan heb je pech, want de komende weken gaan we hier nog wel mee door, want die eh, fragmenten zijn nog lang niet uitgeput, moet ik u zeggen. En ik uh, vind het verschrikkelijk leuk. Waarom zijn vogels mannelijk? Nou ja, het verhaal is nu dus volkomen duidelijk waarom dat is. Oké, okay. uh, Godfried Bomans dus van een LP Bomans met een glimlach, uh, met als ondertitel Problemen verdwijnen waar uh, de, kops, de kopstukken verschijnen. Dat was een uh, een radioprogramma zo jaren 50 jaren 60. En het is geloof ik zelfs ook nog een korte tijd op de televisie geweest. Maar daar wil ik even af zijn. In ieder geval was het zeer duidelijk een radioprogramma. Uh, waarin een aantal mensen zaten die dan problemen van luisteraars uh, zogenaamd oplossen. Ja en het uh, hoeft geen betoog meer als u regelmatig luistert. Dat Bowmans altijd wel hele originele oplossingen in petto had voor de vragensteller. We gaan door met onze reguliere LP's die we deze week meegenomen hebben. De LP Demons and Wizards van Uriah Heep. Ik, weet, ik dacht dat het ongeveer 1972 was. Dat wil ik even afwezen. Moeten we even nakijken natuurlijk. Uh, maar goed. Um, het nummer wat we gaan draaien heet Rainbow Demon. Hier is wederom Uriah Heep. Die. Riding on in the mist of morning No one dared to stand Some distant calling En je hoort het, het is een echt LP, want hij raakt een beetje, ja, dat komt wel meer voor natuurlijk. Dat zijn LP's die ik toen uh, de tijd nogal regelmatig meenam naar de discotheken waar ik in de was en zo. Dus zodoende dat je dat uh, wel eens hoort natuurlijk. He? Die platen worden daar over het algemeen niet beter van. Demons and Wizards van Uriah Heep was dit. En het nummer dat heet Rainbow Demon. Ga door naar... Uh... Het fantastische album, wat ik nog steeds een van mijn favoriete albums is. Ark of a Diver van Stevie Winwood. En daarvan draaien wij de titelsong. En we hebben trouwens net een leuk idee opgevat. Ja, uh, dat, dat gaan we volgende week doen. Volgende week gaan we uh, de LP Woodstock helemaal uh, centraal stellen. Niet zo omdat er een jubileum is of wat dan ook, dat interesseert ons allemaal niet. Maar we gaan volgende week uh, gaan we dus inderdaad helemaal terug naar Woodstock. We nemen de, het zijn drie LP's, dus daar kun je de uitzending wel mee vullen. Huh? toch? Dat lijkt me wel, toch? V vind je dat een goed idee? Ik vind dat een heel goed idee zo. Ik vind het een heel goed idee. Ja. Goed, dus dan weet u het vast hoef ik het ook niet op Facebook gezet zetten. <lacht> schilt ook weer. schilt ook weer werk. Dus volgende week, uh, volgende week gaan we dus uh, naar Woodstock. En als u daar dan herinneringen aan heeft. Nou, dan laat u ons die maar weten. Dat vinden we wel leuk. Woodstock dus. Three days of music, love and peace. Dat was hem. Goed, die gaan we volgende week doen. Maar nu gaan we naar Stevie Winwood Met Ark of a Diver. Dat doen we nu. Dat was de titelsong van het album uit 1980, om precies te zijn, van Steve Winwood. Een plaat waarop hij alles zelf deed. Geen uh, gastmuzikant, alles wat er op de plaat gebeurd heeft hij allemaal zelf gedaan. Fantastische plaat vind ik het nog steeds. En uh, de grote hit van deze plaat was natuurlijk While You See a Chance. Maar die hoort u ongetwijfeld later. Nou, daar ben ik wel zeker van. Want dat is nog steeds een van mijn favoriete nummers. Dus die komt er zeker aan. Mick Jagger die... Uh, hij heeft het soms niet helemaal met vrouwen. En dan denkt hij van, uh, laten we er maar eens een keertje voor zorgen dat die vrouw een keer verliest. Misschien heeft hij dat ook wel gedacht, toen hij moet scheiden van Jerry Hall. Je weet maar nooit. Maar in ieder geval, uh, hij vertolkt zijn gevoelens in het een, een, een volgende werkje van de LP, She's the Boss. En dan is het nummer eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Want hij zegt hier, turn the girl loose. You is Mick zeggen. Oftewel, zorgen ervoor dat die vrouw nu eens een keer verliest. Dat, uh, daar had Mick Zekker het over. En hij klonk erg boos. En die juffrouw die tegen hem inging, ook wel eigenlijk. Dus volgens mij hadden ze gewoon ruzie. Wat denk jij? Ja, hè? ze hadden kan. gewoon ruzie. Ja, dat nou, kan. Ik denk niet dat die vrouw Jerry Hall geweest is, maar goed. Um, Mick Zekker dus. Van, uh, van het album. Ze is the boss. Ja. Um, nou, ik zei het al, de confrontatie Daar zijn we een tijdje geleden mee gestopt Aan eind vorig jaar En we hebben de kraker van de week weer teruggehaald Dankzij die prachtige platenrekken die hier gebracht zijn Hoe heet die man ook weer? Maurice die die, die dingen neergezet heeft Hoe heet die man ook weer? Um, um, um, Jan, geloof ik Ja. Ook. Jan, maar even uh, Oké okay. Even spieken Oké. Okay. Nou, in ieder geval, uh, een meneer die heeft hier uh, drie rekken met singeltjes neergezet. Maar allemaal zonder hoes. Dus die hebben regen, wind, sneeuw, ijsel, uh, onweersbuien. Alles hebben ze wel een beetje. Jan doorstaan. Zwemmer. Jan Zwemmer. Dankjewel, Jan Zwemmer. En uh, de, die hebben dus al die, uh, die uh, natuurrampen en zo. Uh, tsunamis, aardbevingen, allemaal uh, doorstaan. <laughs> Dat is af en toe best te horen. Goed, we hebben er een uitgekocht. Uitgezocht. Uitgekocht. Gekocht. Uitgezocht van uh, The Golden Earrings uit 1965. Een plaat die uh, een tweede single was. En ze waren er zeer trots op, want ze mochten deze plaat in Engeland opnemen. En dat was ook duidelijk te horen. Uh, productie van Freddie Haier. Ik zei dat het nummer komt uit 1965. En dat heet That Day. En hij kraakt, hoop ik. Ja. hit gehad met uh, Please Go, onder andere, gooi zo lekker die kraakte. Ze hadden toen al een hit gehad met uh, Please Go en ook al een LP, die heette Just Earrings, die was in Nederland opgenomen en dat rammelde allemaal nog een beetje toen de tijd. En uh, die tweede single die mochten ze toen in Engeland genoemd nemen en het resultaat was ook duidelijk hoorbaar, want het klinkt, uh, als je dat met elkaar vergelijkt, fantastisch uh, uh, veel beter. Um, nou, zullen we even een quizvraagje er tegenaan gooien, want ik, er staan vijf gasten op de hoes van die plaat want ik had toevallig zelf ook het singeltje mee dus heb ik ook het hoesje um, maar dat is, dat is niet het exemplaar wat u net hoorde hoor uh, nee. maar er staan vijf gasten op, uh, op, op de hoes en ik weet nou van één weet ik de naam niet meer nou, dan ben ik benieuwd of er nog voldoende Golden Earrings fans uit die tijd zijn die dat wel weten. Ik weet dus de Gerritsen, die is er nog steeds. Uh, George Koijmans natuurlijk, die is er ook nog steeds. Uh, Jaap Egermond was toen, als ik het goed heb, de drummer. Die is er natuurlijk al lang niet meer. Die is later een succesvol producer geworden. Onder andere Stars Starsong 45 en zo. dat was zijn werk. En uh, Frans Krasseburg, dat was uh, de zanger. En die is ook... Uh, na enige tijd uh, uh, vertrokken. Uh, maar het vijfde lid. Dat wat erbij was. dat moet ik u even schuldig blijven. Want dat weet ik niet. <lacht> dat weet ik gewoon niet. staat er niet een <lacht> Maar die namen weet ik nog. Uh, Riener Scherritsen dus. Georges Kooijmans. Uh, Jaap Eggermond. en Frans Krasenburg. En voor de rest die vijfde. die weet ik niet. Maar goed, we gaan gauw door met uh, het programma. want uh, we hebben nog meer leuke muziek. En uh, wat wij uh, nu gaan draaien. is natuurlijk van. Roeja. Uh, uh, nou ja. Uriah Heep. Hé, hé, he, he. ben ik hem weer? Uh, en hoe heet dat nummer weer? Uh, dat ga ik jou vertellen. Dat nummer heette All My Life. Oh ja, die was het. Uriah Heep. <laughs> Dat was dus inderdaad Peter Ronde. Ja, een voorkomen onbekende naam natuurlijk. Maar die, uh, die was uh, het ontbrekende lid van, uh, van de Golden Earnings. Um, begonnen overigens als de Tornado's. Dat was hun allereerste naam. Nou, 1961, daar ging het over. Nou, weet u dat ook weer. Maar daartussen uh, hoorde we natuurlijk Uriah Heep... Uh, met het nummer uh, All My Life van het album Ark. Uh, nee, niet van het album Demons and Wizards. Uh, we gaan naar Steve Winwood En om te voorkomen dat ik uh, Er straks geen tijd meer voor heb om dit nummer te draaien Want je weet natuurlijk maar nooit Doe ik het lekker nu Het uh, voor mij nog steeds topstuk van deze LP Prachtige hit geweest ook En een uh, standaard In het repertoire van Steve Winwood Prachtig nummer Grote hit in het jaar 1980 En het nummer dat heet While you see a chance Take it Is dat het synthesizer geluidje, wat je hier hoort, waar hij solo speelt, eigenlijk later een beetje standaard is geworden in, in allerlei digitale instrumenten. En dat het ook altijd een beetje een verwijzing was naar Stevie Winwood, die dat geluidje dus eigenlijk gebruikte met zijn ja, wat zal het geweest zijn een arpe of een moeze je... Steve Winwood, het, het verhaal is natuurlijk wel een beetje bekend als uh, hele jonge knaap, ik, ik geloof zelfs dat hij 16 of 17 jaar was. kwam hij bij de Spencer Davis Group als pianist, als zanger en ook een beetje schieterist en uh, zong dus grote hits vol als I'm a Man en Give Me Some Loving en uh, Keep on Running en dat soort dingen. Uh, dat heeft hij een aantal jaren volgehouden. Daarna is hij natuurlijk doorgegaan met Traffic. En ook daar had hij weer een aantal grote hits mee. Als Dear Mr. Fantasy. Uh, no Face, No Place, No Number. En dat soort prachtige nummers. En uh, daarna heeft hij dus nog een kortstondige samenwerking gegaan met Eric Clapton. In de band Blind Faith. En vervolgens... Uh, is hij op de solo toegegaan. gegaan. Met, eh, en een van zijn prachtigste album is dus onder andere dit fantastische Ark of a Diver. Hij had trouwens nog een mooi album. Ik weet niet of ik dat alles meegenomen heb, anders doe ik dat in de nog wel een keer. Dat heet John, John Barleycorn must, must Die. Of nee, dat was zelfs nog Traffic, geloof ik. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Uh, Steve Winwood, dus u hoort er misschien straks nog een keer als we tijd hebben. We gaan nu eerst even de andere grote hits uit dit programma draaien van die albums die... Uh, mee hebben. En van het album She's the Boss van Mick Jagger daar stond ook een uh, grote hit op die uh, genoteerd stond in de diverse hitpurees. En uh, dit uh, nummer heet Just Another Night. Mick Jagger! Hè? Wat zei ik nou? Oh. Wat mag het? Nee, laat maar. <laughs> uh, ik zei, oh, mag ik generaliseren? Het ging even over multitasking. Daar zaten we even over te praten okay. tijdens de platen. En, nou ja, goed. Maar dat is allemaal niet belangrijk. We gaan, uh, dit was Mick Jagger, dus met Just Another Night. Het, het, de hitsong van het album She's the Boss uit 1985. En dat is wat te horen ook allerlei techniekjes en zo die toen uh, op gang deden. Zoals elektronische drums en zo, dat soort dingen meer. Mick Jagger dus. En we gaan door naar de hit van het album Demons and Wizards van Uriah Heep. Uh, opvolger in de tijd van, uh, van uh, ja ik weet eigenlijk niet meer van. Nee, weet ik eigenlijk niet van Wat? Misschien July Morning wel of zo Dat dat de eerste hit voor ze was Ik weet niet precies welk nummer er ook weer een hit was van, uh... Alleen Easy Living Ja, alleen Easy Living hè? Ja. Het was eigenlijk hun eerste hit Het album uh, Look at Yourself Dat uh, werd wel goed verkocht Dat was uh, toch wel een bekend album Alleen stond er geen hitsingel op Althans niet dat ik weet. En uh, Easy Living was eigenlijk wel de grootste hit van Uriah Heep. En is dat ook tot nu toe gebleven. Uh, prachtig liedje dus. Uh, geschreven door Ken Hensley. Het komt van het album Demons and Wizards. Hier is Uriah Heep. Easy Living. was dat Uriah Heep een grote hit in het jaar 1972 euh, van het album Demons and Wizards en dat was inderdaad hun eerste grote hit want dat uh, het vorige album, het album daarvoor, dat heeft wat gebeurt hier toch allemaal weer? Ga je gooien? Ja, het lijkt erop. <laughs> <laughs> het lijkt erop. Ja, alles stort ineens Ter hier ik weet niet hoe dat komt, maar het gebeurt Goed, uh, we gaan door uh, Nog even, want we hebben nog even tijd Dus we kunnen nog wat, uh, mooi, een mooie track draaien En dit is van het album Ark of a Diver Van uh, Steve Wood Natuurlijk, daar gaan we mee door En uh, dat past wel een beetje Bij vandaag, want het lijkt net alsof het nacht is Zo donker Dus we nemen straks een nachttrein Hé, huh? toch? Ja, we nemen straks een nachttrein, het is toch al donker Night train, het is uh, zie je me toch wel even door, denk ik? Nou, valt wel mee hoor. Night Train was dat van het album Ark of a Diver van Stevie Winwood. Die overigens niet op 16, maar op 15-jarige leeftijd al bij de Spencer Davis Group speelde. en, uh, nou, Voor de rest kent u de geschiedenis. Traffic, Blind Faith... En uh, nog een korte hereniging Van Traffic en daarna natuurlijk Zijn solo projecten Vorig jaar nog was Of uh, in 2010 nog was hij in Nederland In België op tournee met Eric Clapton En dat was ook natuurlijk eigenlijk Het leidende duo van de band Blind Faith Nou, dat was hem voor vandaag Volgende week dus Woodstock En mocht u daar nog leuke herinneringen aan hebben Of iets dergelijks Nou, u mag lekker met langskomen in de studio Of wat dan ook, of ons bellen, vinden we ook leuk Woodstock gaan we dus integraal doen, helaas kunnen we u niet de film laten zien? Want uh, zover gaat het nog niet bij. Uh... Nee, het is radio en eh? geen uh, tv. Ja, dat bedoel ik ook. Maar ja, we hebben toch ook tv? Ja. Gooi je kabelkrant eraf en dan draai je uh, de film. Ja. <laughs> film. Oké, okay, volgende week dus gaan we het album Woodstock integraal draaien met heel veel hoogtepunten eruit. Dat kent u. Bedankt Maurice voor de techniek. Rut, bedankt voor de platen. En we gaan er vandoor. Ik heb zin in een bal gehakt. Doei!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 Rusland voert ook geen vlees, embryo's en sperma meer in van geiten en schapen. Ook Mexico heeft de